Met het NOS de rechtszaak tegen Geert Wilders mag gewoon... om het OM niet ontvankelijk te verklaren, is afgewezen. Volgens Moskovic is het geen eerlijk proces, omdat de getuigen zijn beïnvloed. Dat zou zijn gebeurd tijdens een etentje waar zowel getuige Hans Jansen als raadsgeer Tom Schalke bij aanwezig waren. Volgens de rechter zijn er geen grenzen overtreden die ertoe hebben geleid dat het recht van de verdachte op een eerlijk proces werd geschonden. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft de toezicht op een aantal au-pair-bureaus verscherpt. De bureaus bemiddelden bij de kosten van au-pairs uit het buitenland en volgens de IND doen zeven bureaus hun werk niet goed. Sinds kort mogen au-pairs alleen nog via zo'n bureau naar Nederland gehaald worden en niet meer individueel via internet. Bergbeklimmer Ronald Naar is tijdens een klim in Tibet om het leven gekomen. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt. Ronald Naar werd onwel en overleed later op zo'n 8000 meter hoogte. Naar beklom sinds de jaren 70 de hoogste bergen ter wereld, waaronder de Mount Everest en de K2. Later organiseerde hij ook excursies naar die bergtoppen en skitochten over de ijskappen bij de Noordpool. Hij was de eerste Nederlander die de zeven toppen had beklommen, de zeven hoogste bergen van ieder continent. De laatste jaren organiseerde hij vooral kleinere expedities naar berggebieden die moeilijk te bereiken zijn. Roland Naar is 56 jaar geworden. De politie heeft een man van 23 opgepakt die tientallen nepdiploma's zou hebben verkocht. De man uit Amsterdam vervalste diploma's voor opleidingen tot medewerker kinderdagverblijf, apothekersassistenten, verpleegkundigen. Op zijn computer vond de politie kant-en-klare diploma's. De zaak kwam vorig jaar aan het rollen toen een vrouw in Den Haag een kinderdagverblijf wou beginnen. Bij controle door de gemeente bleek dat ze nooit een diploma had gehad. Het weer zonnig, temperatuur aan de Noordwestkust 17 graden en in het binnenland een graad of 21. Aan de kust staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7. Morgen opnieuw droog en zonnig, maar wel iets lagere temperaturen. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1, Apeldoorn Amsterdam, bij knoopt Hoevelaken 2 kilometer, de A9, Alkmaar naar Amstelveen, bij Knopert Raasdorp 2 en de A28, Zwolle Amersfoort, tussen Amersfoort Vathorst en Amersfoort 4 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van het derde en laatste uur van Stamford op zaterdag. Met deze sigaar uit de jaren 80. Dat was Irene Kara. En FM Voor Zelfwoord en de regio En voordat we beginnen aan de onderwerpen van het derde uur Snel over naar Javnes Wat er is weer gescoord, Joop. Ja, inderdaad En ondertussen hebben ze wel 3, 4, 5 Gewoon een hele grote kans Want het was in ieder geval de geslepen Vos Waar we die zijn verdediging op het keer op zetten En heel simpel, de kieper kon Zo verblijf de ze met 5-0 5-0, 5-0, ja geweldig uh, ja, wat gaan we allemaal doen uh, dit uur? Oké, okay, uh, nou, we, u hebt van ons nog te goed, uh, door, alle door alle actualiteiten, hebt u van ons nog te goed de filmagenda van Circus Sandvoort? Dus dat zal rond, uh, nou, over een plaatje of twee uh, zullen we dat gaan doen. En uh, natuurlijk rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week... Uh, we gaan straks nog even weer naar Joop van Nes voor de slot van de wedstrijd uh, Nederland-België. Die een tussenstand kent van 5-0. En we hebben nog andere sportnieuws. We hebben ook nog uitslag voor de kwalificatie van de Formule 1. En die zijn uh, dit, dit weekend neergestreken in Spanje. Dus de grote prijs van Spanje is verreden. En, uh, de kwalificatie is verreden. En morgen de race. Dus we hebben nog uh, nieuws genoeg. Woon jij een beetje dicht uh, bij het circuit trouwens in Spanje? Uh, nee, dat is zo, nou, toch een stort 100 kilometer. 100 kilometer? Nou, anders komen we een keertje naar, uh, naar de circuit toe natuurlijk. Oh, maar 100 kilometer. Een uurtje rijden en benen. Oké, okay, nou dat spreken we bij deze <laughs> af, vriend. <laughs> Oké, okay, hier is Let's Get Louds. Een lekkere plaats voor de zaterdagmiddag van CFM. Een zonnige zaterdagmiddag en morgen wordt de temperatuur een stuk lager hoor. Maar hou het waarschijnlijk wel droog. Let's Get Louds. We gaan weer snel over naar Joop Fris. Blijven we zo in de gang, Joop. Eindelijk uh, is dan de kom geslagen. Uh, zonder veel voor ze Spits van uh, Gent die zag dat. Geeft een helemaal weer op in de verre hoek. En er staat er half een half vijf Oké, België doet toch een beetje mee.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 Het was uh, Stevie V en de Dirty Cash. We zijn zo'n beetje aan het uh, einde van de voetbalwedstrijd. En er is weer gescoord. Nou, ik denk dat je het verkeerd begrepen hebt. Oh. Want uh, is oh. hij is juist afgelopen. Oh, oké. Okay. Dan heb ik het verkeerd begrepen inderdaad. Internationaal. <laughs> Het jaarbiet Ropsnijder heeft juist voor de laatste keer gefloten deze ontzettend leuke wedstrijd die eigenlijk op het eind doodbloedde, want de heren hadden niet al te veel conditie meer, het is op behoorlijk warm, dat scheelt natuurlijk ook, en zowel de Belgische als de Nederlandse spelers die hadden problemen met uh, de, de vochtvoorziening, want het was later natuurlijk, en dan zijn ze niet gewend. Um... Leuk dit, opzettend leuk. Misschien wel, en dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen, een van de eerste in het landse voor het hotspot Pagonia-voetbal. En dat moet ik ook nog even rechtzetten, want dat is niet volgend weekend, maar het eerste weekend in juni. en barst het hier en alle hevigheid hier los op de velden van Eftels-Landvoort. En dat is dan ook tevens de laatste uh, toernooi wat hier uh, op het veld gespeeld wordt voor het grote onderhoud. En dan gaan we ergens in september weer beginnen. Dus... Het voetbal is eigenlijk op het hodskloss begonnen. Ja, toernooi afgelopen van Zandvoort. Um, de eerste en tweede hebben zich gehandhaafd in hun eigen klasse. Uh, vierde, wat ze juist gezien hebben, ging gingen lange tijd bovenaan. Maar dat hebben ze niet gered. Ze zijn volgens mij ook vijfde geworden. Uh, geen schande, prima. Leuke wedstrijd trouwens vandaag. Leuk initiatief. En laten we hopen dat het nog dienig Maar vooral, uh, meer mag komen. Joop, hartstikke bedankt dat je deze wedstrijd volgens nog hebt willen verslaan. Ja, en ik wil nog even met je hebben over tennis, Joop. B binnenkort is de open, of zijn de open tennisdagen van de TC Zandvoorts. Klopt. Vindt allemaal plaats op uh, 2 juni en waarschijnlijk weet jij er meer van. Wat gaat er allemaal gebeuren dan? Nou ja, dus er worden kleding gegeven, met name mensen die nog mooi voor tennis hebben, die worden uh, uitgenodigd om toch eens langs te komen. Rickerts zijn aanwezig en dan krijgen we gewoon eens een tennislisje, men mag eens een balletje slaan. Hartstikke leuk initiatief van de KNLTB, die uh, topclubs en dat is Sanford zeker ook, uh, aangemoedigd hebben om dat uh, mee te gaan werken. Het is ook dan in ieder geval... Uh, Volgens mij is dat nog net niet aan het einde van de, uh, de uh, Eredivisie, want die is vandaag begonnen. De Eredivisie soms moest uitspelen bij de Menege. Morgen spelen ze thuis, het begint om tien uur en mag ik u van harte uitnodigen om daar te gaan kijken, want dat is de top van Nederland wat aankopen bij het buitenland krijgt u dan te zien helemaal gratis want het is kort helemaal niks en we kunnen kijken of Zandvoort dit jaar in de Eredivisie kan blijven dus misschien zie ik hem morgen dan wel op de tennisbaan bij de gleef van uh, TC Zandvoort Oké, okay, nog even over de open dag die is uh, 2 juni van uh, 12 tot uh, 4 uur en dan kan je tennis, uh, of, uh, kennis maken met de tennissports en wat het leuk is staat in dit uh, bericht onze Eredivisie team speelt deze dag thuis dus dan kan je de wedstrijd uh, daar ook volgen ja, ja ja, ja, inderdaad. Uh, nou ja, goed, de, de, de, de eerste speelt op banen 1 en 2 en er zijn er nog uh, te kijken 2, 4, uh, er zijn nog 8 banen daarnaast. Dus uh, altijd wel plekken voor, uh, voor die open dag die, uh, die, die uh, echt het uh, zwaardig is. Met name ook laat de jeugd kijken wat, wat je met tennis kan. Het hoeft niet altijd voetbal te zijn, maar graag uh, met basisschool natuurlijk, dat Weet je. <lacht> Ik zat erop te wachten, joh. Klaar voorzichtje geven. Ja, heel goed. Oké, okay, nou het vindt plaats op uh, Tennispark de Glee aan de Kennemerweg, nummer 79, 2 juni drijft op in je agenda van 12 tot 4 ben je van harte welkom en het is allemaal onder het motto zonder jou is er geen bal aan ja, maar ik ben het. Oké, okay. okay, dankjewel jo. Hoi, hoi, Dat was Jovenes, de wedstrijd van SV Zalvoort 4 uh, tegen Genk uit België is inmiddels ten einde. 5-1 voor SV Zalvoort, een duidelijke overwinning lijkt mij. Nederland, Nederland-België. Nederland-België, Nederland, Nederland. het Oranje heeft weer geholpen en weer overwonnen natuurlijk. Wij gaan weer wat muziek voor je draaien, niet zomermuziek, nee, Kim Waters is hier voor Little Words. Amen. Okay. Albert Jan is een beetje over tijd, maar daar komt hij aan. Hè? <tie> ...natuurlijk over de bioscoopagenda. Ja, en dan hebben we het over het bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort Spelweek 21. En die duurt van 19 tot en met 25 mei. Allereerst Rio, zes jaar Nederlands gesproken. Een animatiefilm van de makers van Ice Age... ...waarin een papegaai vanuit zijn kooitje in Amerika... ...een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee... Pirates of the Caribbean, een aanrader van het eerste uur. On Stranger Tides, 12 jaar. 138 minuten duurt deze film. Kapitein Jack Sparrow en Barbossa Bar gaan op ontdekkingsreis naar de bron van de eeuwige jeugd. En mer merken dat ook Blackbeards dochter erna op zoek is. Zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur. En donderdag tot en met dinsdag ook om kwart voor 7. Nieuw uh, in Zandvoort. Water for Elephants, 16 jaar en ouder. Drama van Robert Pattinson als een ...jongeman die een baantje krijgt bij een circus... ...en verliefd wordt op de beeldschone vrouw... ...van de directeur, dagelijks om half tien. En natuurlijk... Uh, ...filmclub Simon van Kolm Get Low... ...negen jaar en ouder. Een duizenaar... ...uit Tennessee organiseert in de jaren dertig... ...zijn eigen begrafenis, om te horen... ...wat anderen over hem te vertellen hebben. Uiteraard woensdagavond om... ...half acht. Wilt u als dat nog even... ...rustig nalezen en het programma nog even... ...rustig bekijken? Kijk dan op www.circusandvoort.nl. Oké, okay, gewoon gezellig een bioskopje gaan pakken, of gewoon even naar de kroeg en een paar biertjes bestellen of zo. Hé, hey, daar is hij weer. Paro aan de zee, de burgemeester van Kessel, en Frans natuurlijk.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 De vroeg van de zee, waar is jouw kracht enorm? Het vloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind spelend in het zand Hij hey, hey, hey. niet met volle teuggen. Ze kliest strand op de vroeg.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 And as I continue, you know they're getting sweeter <coughs> So what can I do I really bad, you my lord To me, third is just like a sport Anything fine, it's is all good Let me jump and the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need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 Dat was Mambo Number 5, de single van uh, La Bega. Jazeker. En. Uh... We gaan even naar de Formule 1, want daar is vanmiddag de kwalificatie verreden voor de, vertel. Gro voor de grote prijs van, of, of, of van Spanje. Alvorens ik de, die, de twee eerste rijen ga opnoemen, uh, allereerst even, er is nieuws vanuit de Ferrari-stal, want Fernando Alonso zal tot het einde van 2016 in een bolide van Ferrari rondrijden. De Italiaanse renstal maakte de contractverlenging van de Spaanse coureur afgelopen donderdag bekend. De tweevoudige wereldkampioen in de Formule 1 is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari. Fernando heeft alle kwaliteiten om een leidende rol te spelen in de historie van Ferrari. Al dus topman Luca di Montezemola. De 29-jarige Alonso pakte in 2005 en 2006 de wereldtitel in Renault. Hij reed ook nog voor McLaren en begon zijn loopbaan ooit bij de bescheiden uh, Minardi-stal. Zijn hart ligt echter bij Ferrari. Het voelt als een tweede familie. Ik heb groot vertrouwen in de mensen die er werken voor het team. Ik weet ook, dan ook zeker dat ik ooit mijn carrière bij Ferrari zal gaan afsluiten. Al dus uh, Fernando Alonso. En Alonso mag morgen uh, vertrekken van plaats 4. Zo. Ja, ja. Dus hij, hij, hij is bezig om een beetje terug te komen. Want het begin van het seizoen was toch niet al te sterk voor Ferrari. De, als, hij, als hij dan naar links kijkt uit zijn auto, dan ziet hij daar Lewis Hamilton staan. Want die is vertrekt van de derde plaats. En als die weer naar rechts voor kijkt, dan ziet hij uh, inderdaad Vettel, Vettel staan. En uh, zijn dus, uh, maatje: Webber start vanaf pool. Kijk eens aan. Dus we krijgen weer een, uh, een Red Bull uh, eerste uh, starterij: Webber. Uh, gevolgd door uh, Vettel. Dus ik hoop dat die jongens nou eens een keer uit elkaar blijven en niet in elkaar wielen gaan rijden. Maar het belooft een spannende race te worden morgenmiddag op de GP van Spanje. Uiteraard vanaf twee uur te volgen bij RTL 7. Goed. Maar je kan ook gewoon lekker gezellig naar de voorjaarsmarkt gaan hier dus zo voort. Want die is weer heel groot hoor. Flink uitgepakt en zelfs op het gashuisplein staan de, de kraampjes morgen. Meer dan driehonderd kramen, hè? Zo hé. Ja ja. De markt begint al vroeg dus uh, Van 10 tot 6. Niet te laat maken hè vanavond. Gewoon lekker weer frisse, en morgen over de markt lopen. Hier is Split Dance, Message to My Girl. I don't to say I love you. Is Nou, dan ga ik heel ver terug in de tijd hoor. Maar We hadden vroeger een tv-programma dat ging over muziek. En Het heette Countdown. Countdown, ja. Countdown. Ja, dat was een geweldig programma. En dan gebruikt ze die plaatje ook altijd, maakt ze de countdown van in plaats van downtown. Oké. Okay. Door de Pichula Clark. Ja, en dan hebben we even een, een hartstikke heugelijk lokaal judo nieuws. Want Glenn Koper gaat naar de Europese kampioenschappen. Afgelopen week kreeg plaatsgenoot en judokar Glenn Koper goed nieuws van de Nederlandse Judo-bond te horen. Hij is geselecteerd om volgende maand van 24 tot en met 26 juni aan het Europese kampioenschappen onder 17 op Malta deel te nemen. Wow, hey. Het EK in Malta is van 24 tot en met 26 juni. Nou, we wensen natuurlijk Glenn erg veel sterkte daar. Ja, en van harte gefeliciteerd Ach, alvast. Ja. Dankjewel. En groei. Het Fijn dat jullie hier allemaal zijn. Welkom in dit openluchttheater. Welkom bij onze theatershow Altijd Dichtbij. Um, ja, laten we hopen dat het deze hele avond droog blijft. Ja, voor jullie dan. Wij staan toch wel droog. Wat kunt u vanavond verwachten? Nou, het wordt voornamelijk Nick en Simon... En voor de rest zou ik zeggen, laat het maar gewoon over je heen komen, figuurlijk, figuurlijk mevrouw. Haar me niks in je hoofd. Goed, de eerste drie nummers wat wij net hebben gespeeld kwamen alle drie van ons eerste album ook. En het volgende nummer was de eerste single afkomstig van ons tweede album. Dit is Kijk omhoog. Ik EN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 Zullen we dit gedicht noemen Het gedicht van de zee Dat lijkt me een mooie titel En dat is in het kader van de week van de zee Deze week begonnen, vandaag begonnen En duur nog tot en met volgende week Zaterdag Gedichten zijn van harte welkom Elke week rond kwart voor vijf bij Sanford op zaterdag Stuur hem naar Redactie cfmsanford.nl. Zo'n plaatje draait, Caliba de Luna Denken we meteen aan onze eigen Luna ja. Want uh, die gaat een uh, hit scoren Met Vamos a la Playa En uh, in het kader van de week van de zee Is volgende week zaterdag bij Mangos Beach Bar aanwezig En dan gaat ze een dance mob doen Het is dus de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen gaan, uh, gaan Meedansen, je hoeft geen Professionele danser te zijn om mee te doen Maar doe gewoon lekker mee, vanaf 3 uur Op uh, volgende week zaterdag Mangos Beach Bar En hier is Vamos a la Playa want, vamos a la playa. Van, uh, Luna natuurlijk yeah, Ik zie volgende week zaterdag die dankstop daar uh, bij het strand bij Mango's. Het begint allemaal om drie uur en iedereen is van harte welkom. En dan hoor je dit plaatje ook loskomen. Want doen is er helemaal je uh, eigen persoontje aanwezig. Jazeker. We zijn alweer aan het einde gekomen voor deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Ja Rob, het zit er weer op. Het, het zit er weer op. Het is even voorbij gevlogen mag S ik wel zeggen. Zo duidelijk entertainment voor jullie na vijf uur. Dus blijf luisteren want uh, de programma's van CFM zijn de moeite waard om naar te luisteren uiteraard. En wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Tot volgende week Rob. Dag week.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 Nou, dat was uh, een stilte op te zenden. Nou, we draaien nog uh, even een klein stukje van de, van de remix van uh, Vamos a la Playa.